4 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Als Nederland zich zou terugtrekken uit de JSF... levert dat vooral onzekerheden op. Dat zegt de Algemene Rekenkamer... naar aanleiding van onderzoek naar de JSF... als mogelijke vervanger van de F-16. Volgens de Rekenkamer levert het de staat 265 miljoen euro op... maar kost het in elk geval 405 miljoen. Daarbovenop komt nog een onbekend bedrag. In juli riep de Tweede Kamer het kabinet op zich terug te trekken uit de ontwikkel- en testfase van de JSF. Rekenkamer-president Stuiveling zegt overigens ook... dat Defensie taken en inzet van de luchtmacht moet heroverwegen. Minister Hille zegt dat hij 56 JSF's wil kopen. Aanvankelijk waren dat er veel meer. Maar volgens Stuiveling is zelfs 56 niet mogelijk binnen het huidige budget. Dat kan niet zonder dat dat majeure consequenties heeft... voor de marine en de landmacht als binnen de huidige begroting wordt gerekend. Bronnen binnen de Griekse regering melden dat Griekenland het eens is... met zijn internationale geldschieters. Volgens minister Stou Naras van Financiën is er met de trojka van IMF... Europese Commissie en Europese Centrale Bank... een compromis bereikt over de hervorming van de arbeidsmarkt. Daarbij zou de grootste horde voor een akkoord zijn genomen. Griekenland onderhandelt al sinds juni met de Trojka... over een bezuinigingspakket van 13,5 miljard euro. Zonder dat pakket krijgt Athene geen geld uit het noodprogramma. Het Israëlische leger zegt dat vanochtend vanuit de Gazastrook... bijna 70 raketten en mortiergranaten op het zuiden van Israël zijn afgevuurd. Bij beschietingen van Israël op Gaza... zijn de afgelopen twee dagen vier Palestijnen omgekomen. Bij het geweld zijn een onbekend aantal Palestijnen en Israëliërs gewond geraakt. Aan beide kanten van de grens bleven scholen vandaag uit voorzorg dicht. De raketaanvallen uit de Gazastrook begonnen uren na het vertrek van de Emir van Qatar. Die stelde gisteren 400 miljoen dollar beschikbaar voor de wederopbouw van het gebied. Op de A7 bij Boer Akker is een bus van Arriva uitgebrand. De lijnbus reed met ongeveer 15 passagiers richting Drachten toen er ineens brand ontstond. De chauffeur zette de bus op de vluchtstrook en alle passagiers konden de bus veilig verlaten. Hoe de brand ontstond is nog niet bekend. De politie onderzoekt dat nog. De passagiers zijn met vervangend vervoer naar hun bestemming gebracht. Snelweg richting Drachten was bij Boer Akker enige tijd dicht. Het verkeer werd daar via een af- en oprit omgeleid. Na de uitzending van Opsporing Verzocht van gisteravond zijn 20 tips binnengekomen over de kunstgroof uit de Rotterdamse Kunsthal. De politie kan niet zeggen of daar bruikbare tips bij zitten. Sinds de inbraak heeft de politie nu meer dan 100 tips binnengekregen. Gisteren werd in de uitzending gezegd dat een van de inbrekers een Adidas jack droeg. En ook daar zijn tips over binnengekomen. Over het verloop van het onderzoek wil de politie niet zeggen. Dan het weer. Vanavond en vannacht komt veel bewolking voor... en valt hier en daar een beetje regen. Morgen ook veel bewolking en af en toe regen. Het wordt dan een graad of 13. Vrijdag in de kustgebieden buien, maar in het binnenland... blijft het nagenoeg droog en is er regelmatig de zon te zien. anb Verkeersinformatie. Het is vanwege de herfstvakantie wat minder druk. De meeste dagelijkse vieders zijn te vinden in de Randstad... maar ze zijn over het algemeen wat minder lang dan gebruikelijk. Twee files vallen op op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Er staat tussen Hoogmade en Roelovagensveen drie kilometer. Door een afgevallen lading is de rechterrijstrook dicht. A67, Eindhoven richting Turnhout. Tussen knopen De Hoogt en Eersel drie kilometer. Daar is een politieonderzoek gaande. De rechterrijstrook is dicht. In Zeeland is de N256 dicht bij de Zeelandbrug door een gekantelde vrachtwagen. Voorlopig wordt hij daar omgeleid via de N57.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 Daarom neemt Pearl alle tijd om tot een goed en persoonlijk advies te komen. Dat maakt ons de dé specialist. Goed gezien, van Pearl. De hart- en zielijst, morgen en vrijdag, op Radio 4. Ja, de tranen rolden mij over de wangen. De honderd mooiste klassieke stukken. En de persoonlijke verhalen die bij die muziek horen, door de luisteraars samengesteld. Ik heb de overtuiging dat muziek rechtstreeks in je ziel gaat. De hart- en zielijst, morgen en vrijdag, op Radio 4.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 Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa WPRO. Wij zetten de lijn open met het Europees Parlement in Straatsburg voor ons Euroforum. Eerst even met onze man in Europa, Fred Strobands. Fred, goedemiddag. Uh, het nieuws hier is dat er overeenstemming zou zijn uh, met de troika in Griekenland. Het is een bericht wat alleen maar bij monden van de Griekse minister tot ons komt. Een, een um, overeenstemming. Dankjewel. Ja, heeft hij niet voor zijn beurt ges gesproken, hè? Vertel. Nee, ja, nee, kijk, het, het lag al een beetje in de, in de verwachtingen. Um, vorige week op de Europese top hebben de 17 uh, ministers, de um, uh, premiers van de landen, van de 17 euro-landen ook al gezegd dat uh, Griekenland echt zijn best deed. Hè, en, uh, en meer dat ze wel uitzagen zouden... voor de bezuinigingen. Nou ja, een beetje, wat ook een beetje meespeelt vandaag kwam ook weer het bericht dat in, in Duitsland het ondernemersvertrouwen gezakt is. Het, de, de crisis begint natuurlijk ook wel in de rijke landen een beetje te bijten en men geeft dus meer ruimte aan Griekenland omdat men wellicht ook wel heeft ingezien uh, dat, het, dat ze het anders helemaal niet redden. Het is wel zo dat het IMF hè, daar ook achter uh, stond, uh, achter dat uitstel, maar voor het IMF is het natuurlijk makkelijker, het IMF bestaat niet uit politici, die moeten het niet in hun eigen land gaan verkopen. Nee, maar waarom uh, bevestigen de geldschieters de trojka niet even snel dat dat inderdaad waar is wat Athene zegt? Dat er meer tijd is om die bezuinigingen in te voeren? Nou ja, weet je, het is een uitspraak van de, van de Griekse minister uh, van, uh, van Financiën. En ik denk ook niet dat hij het risico gaat lopen... om nu dingen te gaan roepen die niet, uh, niet kloppen. Ja. Dus het ligt in de lijn van de verwachtingen dat dat uitstel er komt. Uh, hoe, hoe lang, één jaar, twee jaar, dat weten we nu nog niet. Nou, uh, okay. Maar het, het, het, het was wel verwacht. Goed, okay. Fred. En dan nog eventjes een, een, een dingetje daar. Een heel raar dingetje. Ja. De Europarlementariërs bij jou zitten vandaag dus... op kartonnen stoeltjes. Wat is dat voor gekkigheid? Nou ja, weet je... de, de Liberalen. We hebben hier twee liberalen hier aan onze tafel. Die hebben van die kleine kartonnen stoeltjes laten maken. Die je gewoon zo op je tafel uh, kunt zetten. En die kartonnen uh, stoeltjes hebben ook een naam meegekregen. Die heette Single Seat. Want het is deze week Single Seat week. Waar gaat dit over? De officiële zetel van het Europees parlement is volgens het Europees verdrag nog altijd Straatsburg. Maar iedereen weet dat natuurlijk dag in dag uit de Europarlementariërs in Brussel zitten. Alleen voor die plenaire vergaderingen twaalf keer per jaar moeten ze overkomen, vliegen of met de trein of met de auto uh, naar Straatsburg. En dat kost toch zo'n dikke 10 miljoen uh, per keer. Nu hebben ze dit jaar een trucje bedacht. Je weet uh, ze hebben reces in augustus. Dan wordt er niet vergaderd. En dan meestal heb je twee verschillende sessies in september. In twee verschillende weken, moeten twee keer in september gereisd worden. Dat hebben ze dit jaar niet gedaan. Ze hebben twee sessies in één week gestopt. En waaruit bestaat het trucje nu? De woensdag. Vandaag dus is een soort rustdag. Een soort buffer. En daarmee kunnen ze aantonen. We hebben lekker volgens het verdrag hebben we, uh, twee keer vergaderd. Maar uh, het zijn twee sessies maar in één week en met een buffertje daartussen. Maar het Hof van Justitie in Luxemburg heeft al laten doorschemeren dat dit niet echt... Echt volgens de regels van het verdrag is dus misschien wordt dit nog wel... dit trucje, dit experimentje afgeschoten. Maar het is wel natuurlijk vandaag... 10 miljoen bespaard. Zo is dat. En dat was dus een beetje symbolisch. Die leuke uh, kartonnen stoeltjes van de liberale fractie. Ja. Wat jij al zei. Er zitten twee europarlementariërs bij je. Te weten Philip de Bakker. Die is van de Vlaamse uh, Liberalen. Hartelijk welkom. En Jan Mulder. Die is van de Nederlandse Liberalen. De VVD. Fijn dat u er bent. We gaan zo meteen met u debatteren. Maar we willen u vragen eerst even met ons te luisteren. Naar het eerste deel van een nieuwe serie gemaakt door Abdu Bouzerda. Abdo in Europa. Als nieuwe Europeaan reis ik graag. En dat betekent Europa ook in de praktijk voor mij. Veel reizen met een goed boek en een heerlijk warme kop koffie. En dat allemaal in de trein. En dat is precies wat Brussel wil. Europeanen die andere Europeanen ontmoeten en veel reizen binnen de Unie. Nou ja, tot ziens. Tot mijn stomme verbazing lees ik. Treinkaartjes naar België worden vanaf 9 december fors duurder. Een enkeltje van Amsterdam naar Brussel kost dan geen 40,40 euro 40 meer, maar 54 euro. 54 euro. Oké, okay, wat is hier aan de hand? Ik ga me met de Belgische spoorwegen bellen die per ongeluk de nieuwe tarieven hebben gepubliceerd. Dat is inderdaad zo, dat dat is gebaseerd op verdragen tussen beide landen van jaren geleden. Fira is een product dat gericht is op, op ja, voor iedereen wat wil, zowel de, de zakenreizigers die een volledig 100% flexibel ticket wil, als voor iemand die ja, tijdens het weekend met zijn familie op, op, op uitstap wil naar Amsterdam, naar Brussel. Oké. Okay. Dan maar via mijn vertrouwde route. Gewoon via Roosendaal. Ik reserveer een kaartje voor 10 december... En ook hier zijn de prijzen omhoog gegooid. Zowel dagretour als weekendretour meer dan 60%. Gelden soms andere regels voor grensoverschrijdend treinverkeer. De NS wil helaas niet reageren. Dan maar weer een reactie van de Belgische Spoorwegen. Maar men mag uh, toch het uh, ja, subsidiëren van binnenlands reizigersverkeer... Ja, in dit geval vooral uh, pendelverkeer, zeg maar, van naar het werk... Uh, niet gaan vergelijken met, met uh, internationaal reizigersverkeer... Uh, uh, Tussen tuss tuss tuss verschillende landen, want daar gelden inderdaad N andere regels af. En oh ja, het gaat ook een half uur langer duren. Zo lang hoef ik nou ook weer geen boek te lezen. Nou lekker hoor, Europa. Binnen Nederland of België kan zo'n prijs stijgen helemaal niet. Wil Europa mij niet meer in Brussel? Ja, Filip de Bakker van de Vlaamse Liberalen. Dit is niet bepaald een stimulering van het principe van vrij reizen. Mogen die verhogingen eigenlijk wel? Ja, die kunnen wel. Het internationale reizigersvervoer is al een aantal jaren geliberaliseerd. Het heeft er ook toe geleid dat er veel meer investeringen zijn gebeurd in internationale hoge snelheidstreinen. Dus op dat vlak is de reiziger eigenlijk beter af. Waar het vroeger nog veel moeilijker was om een grens over te steken, dan moest je dikwijls overstappen, kan men nu een hoge snelheidslijn nemen, min of meer doorheen Europa. En die verbindingen zijn ook heel betrouwbaar. Als je ziet bijvoorbeeld de, de trein waarover we spraken, de Benelux-trein, had heel dikwijls vertraging, heeft maar een percentage van 75% stiptheid, Terwijl het toch de bedoeling is dat de nieuwe Vira-verbinding veel stipter uh, zal verlopen. En ook een tijdswinst betekent van ongeveer een uur. Ja, maar dan zie ik er nog een prijsverhoging van Heisa. Dat zou in Nederland nooit kunnen. Nee, maar zoals er juist ook vermeld, je moet natuurlijk een onderscheid maken tussen binnenlands reizigersvervoer, wat zwaar gesubsidieerd wordt in België bijvoorbeeld, tot 700 euro per werkende Belg. Ja. Um, dus dat is, dat is natuurlijk ook een prijs die je in beschouwing moet nemen, die je eigenlijk op een verborgen manier via je belastingen eigenlijk al betaalt. Ook al neem je de trein niet. Um, dus hier is er voor gekozen om uh, de investering te doen in die hoge snelheidslijn, maar tegelijkertijd ook een deel van die kost door te rekenen aan de reiziger. Goed, er zijn nog geen Europese prijzen voor op het spoor, geen eenheidsprijzen. Oké. Okay. Wat we wel kunnen zeggen is datgene wat er nu voor ligt, zowel in stijging weer van volgend jaar, wat het Europese parlement wil, als ook dat de Europese commissie vanzelf eigenlijk zegt, ja we hebben 10 miljard euro overschrijding. dat moeten de lidstaten betalen. Ja, dat vinden wij niet acceptabel, dus daar zullen we echt met hand en tand ons tegen verzetten. Ja, dat was minister Jan Kees de Jager, Fred en Jan Mulder en Filip de Bakker daar in Straatsburg. En die reageerden op uh, het Europees parlement. Uh, het parlement wil graag dat de begroting van 2013 voor Europa stijgt met 7 procent. En Jan Kees de Jager vraagt zich af of jullie daar met z'n allen gek geworden zijn, Fred. Ja, nee, kijk ja, de minister De Jager had het eigenlijk over twee dingen. Hè. De, die verhoging van dat budget van 2013 met 7 procent. Dat is iets wat de, commissie, de Europese Commissie wil. En de Commissie wordt daarin gesteund door het Europese Parlement. En een overschrijding van het budget van dit jaar, hè, 2012, met 9 miljard. Maar het grappige aan die uitspraak van De Jager is dat het een met het ander te maken heeft. Ik zal je heel even kort uitleggen hoe het functioneert. Elke zeven jaar wordt er een meerjarenbegroting opgesteld door de minister. Goedgekeurd door het Parlement, en dat is een maximumbedrag te besteden. Nou, elk jaar gaan ze begroten. En wat zie je nu? Dat elk jaar de lidstaten te krap begroten. En wat is er in 2012 gebeurd? Nou ja, men heeft te krap begroot, maar tegelijkertijd gaat 94% van dat Europese geld weer terug naar de lidstaten. En dan gaat bijvoorbeeld de gemeente in, uh, in Nederland of een regio in België, of een, een, een arme regio in, in, in Oost-Europa, die gaan in Brussel subsidies aanvragen. En aan ja. het eind van de rit worden er gewoon meer subsidies door de landen zelf aangevraagd... en dat de landen blijkbaar wilden betalen. En dat is nou ja, iets dat de, Jan Kees de Jager blijkbaar een beetje vergeten is. Mm -hmm. want hij wil nu niet dat de lidstaten uh, ja. het geld dat ze zelf opgesoupeerd hebben... Uh, gaan terugbetalen. Jan Mulder uh, van de Nederlandse liberalen in het <coughs> Europese parlement. Wat vindt u? Is er toegestaan? Uh, moet dat verhoogd worden of niet? Ik uh, vrees van wel. Ik denk dat half Nederland inderdaad denkt dat we niet goed wijs zijn. Ja. Maar dat uh, is een consequentie van wat eerder is goedgekeurd. Er kan in Europa geen geld worden uitgegeven... als dat niet eerst is goedgekeurd ja. door de Raad maar, van Ministers. Maar, maar, maar wat iedereen Nederland denkt, van... is als je een begroting maakt... en je gaat hem overschrijden omdat je nog meer uh, uh, claims gaat indienen... dan heb je gewoon pech gehad. Dan had je dat maar be beter moeten bedenken. Ik bedoel, zo gaat het in Nederland. Het probleem is, zo gaat het in Nederland niet helemaal. Maar het probleem is, we kennen in Europa een meerjarenbegroting. Mm -hmm. En wij. We keuren ieder jaar twee begrotingen goed. De eerste die heet de begroting voor vastleggingen en de tweede heet de begroting voor betalingen. En over die laatste begroting gaat het. En waarom is die zo hoog? Omdat ieder jaar wordt er gezegd, u mag daarmee beginnen om dit uit te geven. U krijgt bijvoorbeeld 100 voor het aanleggen van een weg. En dat schatten wij dat het vier jaar gaat duren. Nou, dan verwachten u, we wisten het eerste jaar 20%, het tweede jaar 30% en zo verder. Nou, dat gebeurt niet altijd volgens plan. Dus als wij verwacht hadden in 2010, laten we zeggen, 20% te betalen... maar dat project is niet uitgevoerd, maar het wordt pas uitgevoerd in 2011... dan wordt die 20% die begroot was voor 2010, die wordt terugbetaald aan de lidstaten. En dat is jarenlang gebeurd. Top. Ieder jaar stort Europa geld terug naar de lidstaten. Nou, dat maar vergeten ze zeggen... er dan bij te zeggen even. En, maar het wil niet zeggen dat die rekeningen niet betaald hoeven te worden. Die komen dan later binnen. En dat is nu juist het punt, wij zitten in 2013, dat is het laatste jaar van de zevenjarige periode. En daar komen een heleboel rekeningen binnen die eerder hadden moeten worden ingediend. Die dat, waar het niet mee gebeurd is, dat geld is teruggestort aan de lidstaten. Maar dat wil niet zeggen dat de lidstaten dat niet alsnog hoeven te betalen. Nee. En dat gebeurt nu op het ogenblik. Philip de Bakker van de Vlaamse Liberalen. Uh, je zou dan kunnen zeggen, uh, ja die overschrijdingen die zijn helemaal niet zo erg van... kijk maar eens naar de betuwe -lijn en tal van andere projecten. Er is niet één project waarbij het niet overschreden wordt. Dus in die zin is het weer redelijk. Ja, maar ik denk dat Jan 100% gelijk heeft. Het gaat over het feit dat de Europese Unie ook zijn commitments moet kunnen nakomen. En daarvoor heb je de bestedingen die zijn gebeurd in het verleden, waarvan het de ticketjes en de rekeningen nu toekomen bij Europa. Ja, dan moet Europa ook aan voldoen. Dus die budgetoverschrijding voor dit jaar en ook voor volgend jaar zal in ieder geval nodig blijken. Natuurlijk is de vraag op welke manier dat je een aantal van die zaken in de toekomst zal aanpakken. En dan heb je de discussie over een nieuwe meerjarenbegroting, die op dit moment ook bezig is. En dan heb je natuurlijk, waar leg je als Europa je prioriteiten? En dan heb je natuurlijk een meer ideologische discussie, waar je ook kan zien dat je aan de ene kant zegt van ja, je moet toch ook als Europa een begroting hebben die kan investeren in groei, in economische groei, daar zal ook meneer De Jager het denk ik wel mee eens zijn, uh, in jobs, maar ook in innovatie, in infrastructuur en dergelijke meer, waar Europa een heel duidelijke meerwaarde heeft, in de eerste plaats voor de werking van de interne markt binnen Europa. Dus daar denk ik dat je een discussie zal zien, uh, ook in het Europese parlement, die veel ideologischer zal zijn. Dit is meer voor mij in ieder geval een, een, een technische vraagstelling, want ook die, meneer De Jager weet dat op het einde van de rit Europa aan zijn zijn verplichtingen zal moeten voldoen. Ja, nu zijn er partijen die gaan ook vragen stellen... of dat geld allemaal wel goed besteed wordt. Dan krijg je dat natuurlijk weer. De, uh, uh, het, uh, het lid Peter van Dalen van de ChristenUnie, die zegt... Uh, besteedt de buitenlandse dienst van Europa hun budget wel zinvol? Want waarom heeft het Europese spooragentschap... twee werkgebouwen op 45 kilometer van elkaar gelegen? Ja, daar ben ik het mee eens. Hè. Je moet natuurlijk altijd kijken als overheid op welke manier dat je voor een stuk ook kan besparen en efficiënter kan gaan werken. Dat is denk ik een debat dat ook vandaag op, de lidstaten in, in, op het niveau van de lidstaten meer dan ooit actueel is. Dus ook wij als Europese instellingen zullen die oefening moeten maken. Vandaar ook de, bijvoorbeeld de besparing over de, de one-seat, waar we het juist hebben over gehad. Um, dus dat zijn allemaal uh, anomalieën die we denk ik moeten wegwerken. Maar je ziet toch al dat Europa vandaag veel efficiënter werkt dan in het verleden. En ook vooral die investeringen kiest die ook een Europese economische meerwaarde hebben. En ik zit samen met meneer Van Dalen in de commissie transport. Daar zie je bijvoorbeeld dat het budget wordt vrijgemaakt om te investeren in uh, trans-Europese netwerken. Dus uh, uh, investeringen in, in spoorweginfrastructuur, bruggen, uh, waterwegen en dergelijke meer. Dat daar echt een Europese grensoverschrijdende meerwaarde is. Maar daar zie je dan weer dat lidstaten zeggen, ja dat willen we dan weer niet. In dat soort investeringen doen we niet mee. Dus wat wil men nu eigenlijk? Wil men nu investeren in een... Europa van de 21ste eeuw in innovatie, in infrastructuur, in interne markt. Of blijft men hangen in het verleden en blijft men kijken op welke manier men in het verleden het geld kan besteden. Meneer Mulder, is het eigenlijk uh, niet zo dat u, u zegt al het geld wat Europa heeft is geld waar altijd uh, alle lidstaten hun toestemming voor gegeven hebben. En ze krijgen er bovendien zelf ook heel veel voor terug. Dus het is onbegrijpelijk dat ze zo tekeer gaan tegen ons. Is dat kort gezegd ja, dat... wat u bedoelt? Als u kijkt naar de meerderheden in het Europees Parlement... dan is het Europees Parlement inderdaad die, dege, die mening toegedaan. Wij kunnen in Europa geen geld uitgeven... zonder dat de Raad van Ministers, waar dus Nederland deel van uitmaakt... en zonder dat het Europees Parlement bij grote meerderheden... dat is geen gewone meerderheid, van één stem is niet voldoende... een bepaald percentage van de leden en van de lidstaten moeten voorstemmen... dan is die verplichting aangegaan en dan heeft een land... Twee jaar de kans om dat uit te voeren. Als het in twee jaar niet wordt uitgevoerd, dan vervalt het geld. Dat gebeurt zo nu en al. Maar als het wel een begin is gemaakt met de uitvoering... maar er is vertraging, nee. dan is het systeem nu... dat als het in één jaar die rekeningen niet zoals verwacht binnenkomen... dan wordt het geld wat gereserveerd daarvoor was... wat teruggestort nee, door de is lidstaten. Maar op een ja. of andere manier is dat, uh, uh, kunt u dat bijvoorbeeld ook niet... aan uw collega's, uw liberale collega's in Nederland duidelijk maken. Want elk niet jaar weer iedereen. staan al die lidstaten te stijgeren van... Uh, uh, jullie geven maar geld uit, maar ze hebben er kennelijk zelf voor getekend. Zo is het, zoals u zegt, en we hebben wat dat betreft vastzendingswerk te mooie doen billigstof. in de lidstaten er zelf. Hm. absoluut maar Ik denk ook, ik denk ook dat, je, dat je heel duidelijk moet maken. Oh, sorry. Ja, Filip ja. de Bakker, nee, <laughs> maar maak even uw zin af. Nee, Ik wou gewoon kort even zeggen dat men ook goed moet beseffen... dat het Europese budget ook maar 1% is van het Europese BBP... terwijl in Nederland is het al 45%. Hè. Dus ja. het gaat ook over bedragen die, als je daar kijkt... Naar, naar kijkt niet heel bijzonder groot zijn. Plus, we nee. zijn ook heel efficiënt. De, ja, maar 5% dan, van het budget gaat op aan administratie bijvoorbeeld. Ik kan Nederland denk ik nog wel een puntje aan zuiken. Daar ja. wou ik nog even iets aan toevoegen. Als u kijkt dat we hebben dus 2% van alle belastingen in Europa... die gegeven worden, gaan naar de Europese Unie toe. 98% blijft in de lidstaten... Maar als u kijkt naar de laatste tien jaar, dan zijn de begrotingen van alle lidstaten gemiddeld met 68% gestegen. Die van de Europese Unie is de laatste tien jaar met 38% gestegen, ondanks het feit dat wij twaalf nieuwe lidstaten erbij gekregen hebben. Dus dat in ogenschouw neem, geloof ik dat de lidstaten beter een voorbeeld zouden kunnen nemen aan de begroting van de Europese Unie dan omgekeerd. Ja, Fred. Uh, dit komt uh, elke keer terug, hè? Het, uh, Zeker in, ja. de, in deze tijden, het, de protesten van crisis, de lidstaten hè? tegen die, ja. ja, door de crisis, tegen het stijgen van die uh, begroting. Er wordt nu keurig uitgelegd hoe het zit. Hoe zal het nu gaan? Is dit ge gewoon geschreeuw in de marge van de lidstaat... en gaat het gewoon zoals de heren zeggen? Of kunnen, kunnen de lidstaten nog op de een of andere manier... een stok tussen de spaken steken? Nou ja, die, die verplichtingen... De, de, ik denk dat Jan Mulder dat er net gezegd heeft. Uh, de, de, het, het, het geld waar ze hun handtekening hebben ondergezet... Dat, dat moet natuurlijk betaald worden. Het is nu zo dat uh, de Europese Commissie voor dat gat hè, van dit jaar... van 9 miljard heeft... Uh, uh, de Europese Commissie heeft nu gezegd... dat er uh, in een Europese dat zijn bijvoorbeeld al die boetes die aan bedrijven worden uitgedeeld. Dat, dus Brussel heeft zelf ook nog geld dat ze zelf binnenkrijgen. Dat ze daar ongeveer 3 miljard van die 9 miljard voor hun eigen rekening kunnen nemen. Blijft er dus 6 miljard uh, over dat toch opgehoest zal mo uh, moeten worden door uh, de lidstaten. Ja. En dan is er nog een, een tweede ding. We hebben het net gehad over uh, dat geld wordt inderdaad 94%. Hè? Dat is, dat is uh, nou ja, de, Alleen 6% van de Europese begroting gaat naar de instellingen zelf. 94% gaat weer terug naar de lidstaten. Dat wordt uh, in die lidstaten, middels subsidies, uh, komt dat daar allemaal weer terug. Nee, maar Fred, je begint met een soort apologie. Dat hoeft helemaal niet. Nee, nee, nee, het gaat om nee, het volgende, nee. dat wat jullie ook ja. zeggen. En wat ook meneer De Bakker en meneer Mulder ook, ook probeert om het duidelijk te maken. Om een of andere reden valt niet te verkopen dat die begroting gewoon geld is waar alle lidstaten mee ingestemd hebben. Dat een groot deel daarvan ook terugvloeit naar die landen. En nog, nog belangrijker, ja. er is tegenwoordig ook helemaal de mensen niet meer uit te leggen dat de crisis en Griekenland en Spanje en al dat het een niet met het ander te maken heeft. Hoe kan ja. je, en dat zou ik de twee heren dan voor willen leggen, hoe maak je mensen in Europa hoe breng je het verhaal zo voor het voetlicht dat iedereen het begrijpt... en dat er met één pennenstreek zo'n begroting goedgekeurd wordt? Laten we eens beginnen bij meneer de Bakker. Ik denk dat je heel duidelijk moet uitleggen. Misschien dat wij daar als Europese parlementsleden niet altijd in slagen. maar dat we ook heel hard moeten roepen tegen dikwijls het populisme in lidstaten in. Dat je in die Europese begroting. Die, die, die wordt geïnvesteerd in de landen zelf. maar die creëert natuurlijk ook wel Europese economische meerwaarde. De begroting die we nu aan het bespreken zijn. is een begroting die investeert in groei, economische groei en jobs. Maar het die investeert niet over, in infrastructuur. Nee, maar, maar dat, dat komt natuurlijk voor een stuk. omdat je ook dikwijls moet, uh, moet ingaan tegen de eigen nationale belangen. Uh, in die zin dat mensen natuurlijk liever het geld misschien zouden besteden intern, maar dat daarvan de meerwaarde ook voor het eigen land en de eigen burgers kleiner is, maar politiek is interessanter. Politici knippen graag lintjes, dus het is misschien interessanter om een, om een lijn aan te leggen in Nederland dan tussen Nederland en België bijvoorbeeld. Maar dan krijg je natuurlijk de discussie die we er juist hadden, eh, dat, je, dat je tekort hebt aan investeringen die grensoverschrijdend zijn en dat is nu juist waar Europa zijn meerwaarde betoont. Tegelijkertijd moet je natuurlijk wel blijven zeggen, en daar heeft Jan ook gelijk en terecht op gewezen daar juist, dat ook lidstaten zelf op dit moment eh, tijd de economische crisis, moeten blijven inzetten op sociaal-economische hervorming. En dat is ook een heel moeilijk probleem om aan de burgers uit te leggen... waarom bijvoorbeeld op vlak van pensioenen of gezondheidszorg een aantal besparingen nodig zijn. Ja, Jan Mulder, is er misschien niet heel iets anders aan de hand? Of ook iets anders aan de hand, namelijk dit. Die Nederlandse en andere politici die weten heel goed hoe het zit... maar die slaan hier gewoon politieke munt uit. Ik denk dat het inderdaad helaas zo bedovenlijk zo is... dat als je iets tegen Europa zegt, dat valt in het algemeen beter dan pro-Europa. Ik eh, ben nog altijd van mening dat het onmogelijk is voor Nederland... en voor andere Europese landen om te overleven in deze wereld... zonder Europese samenwerking. Zoals met iedere vorm van de regering is alles aan kritiek onderhevig. Ook dat van Europa. Over de begroting, we zijn nu bezig met de meerjarenbegroting. Daar wordt om gevochten in het parlement. De een wil dat, de ander wil dat. Maar op een bepaald moment wordt er gestemd... En dan is het het einde van het verhaal. En dan is het de begroting vastgesteld voor zoveel jaar. En dan moeten wij die zo goed mogelijk uitvoeren. En daar zijn wij op het ogenblik mee bezig. Maar ik vind dat als een contract getekend is door de lidstaten... en die zeggen je kunt beginnen met dit en dit project... dan kun je niet halverwege zeggen helaas... wij kunnen de rekeningen niet betalen, want wij moeten bezuinigen. Goed. Ik wilde heel kort de laatste paar minuten nog eventjes... toch iets vragen aan, aan uh, u beiden. Ja, Fred, hoor kan dat? Fred, want wij begrepen eerder deze week van jou... dat uh, er iemand, een nieuw directielid bij de ECB benoemd gaat worden... en dat het Europarlement daar eigenlijk een beetje pissig over was, omdat het weer een man was en geen vrouw. En ik ben ja. zo benieuwd wat de twee heren aan tafel vinden... over hoe het toch gesteld is met vrouwen aan de top in Europa. De mannenbastions. Mm -hmm. Ja, ik wil, ik wil absoluut een pleidooi houden voor, voor meer diversiteit. Uh, je hebt ook deze week de discussie gehad in, uh, in de Europese instellingen over het voorstel van mevrouw Redding, de Europese commissie, die ervoor een gepleit quote. heeft om uh, een quotum in te ja. voeren bij beursgenoteerde bedrijven van 40% vrouwelijke bestuurders. Uh, ik moet eerlijk zeggen dat uh, ik daar geen voorstander van ben. Ik ben geen voorstander van quota. Ik uh, zie absoluut de meerwaarde van meer diversiteit, ook in geraden van bestuur van bedrijven en dergelijke meer. Maar je ziet ook dat er heel veel charters al bestaan en die duwen ook bedrijven de goede richting op. En bijvoorbeeld in Nederland met de code tabakblad, zie je ook heel duidelijk dat bedrijven ofwel aan het quoten moeten voldoen, ofwel moeten uitleggen waarom ze er niet aan voldoen. En dat leidt ertoe dat er meer en meer vrouwen hun weg vinden aan de top. Wettelijk opgeleide quota ben ik absoluut geen voorstander van. Maar dat geldt voor privébedrijven. Voor publieke instellingen zoals de Europese Centrale Bank denk ik, dat je als Europese instellingen, publieke instellingen, wel een voorbeeldfunctie hebt. Maar uiteindelijk benoem je natuurlijk mensen in de eerste plaats op basis van hun competentie en ervaring. Ja Jan Mulder? Ja. Ja. Ik ben het daarmee eens. Ik, uh, ik zie niet in waarom in het bestuur van de Europese Centrale belang, Bank alleen maar mannen zouden moeten zitten. Maar je moet nooit iemand benoemen omdat hij man of vrouw is. Je moet iemand benoemen omdat hij bekwaam is. Ja. Dus ik kijk uit naar een bekwame vrouw. Maar ja. Kan het er hier iets aan doen? De zaak terugdraaien? Uh, wij moeten het goedkeuren. Dus uh, ja. voorlopig is het uh, ah, af dus. En zelf met een goede wij vrouwelijke hebben, kandidaat komen? We hebben met meneer Mersch uit Luxemburg hebben wij geen goedkeuring verleend deze week. Nee. En heeft u zelf een vrouwelijke kandidaat voorgedragen? Ik zit niet in die commissie, dus ook al zou ik het doen... Maar dus de, de commissie, er zijn toch wandelgaarden in de, Brussel. Oh, ja, maar Er de, de, komt de, toch de iemand uit de commissie wel tegen de... het lijf? Ja, maar de liberalen in de, economische, in de Commissie Economie en Monetaire Zaken die daarover gaat, heeft een voorstel gelanceerd en heeft een aantal namen doorgegeven aan de Europese Centrale Bank van topvrouwen uit de financiële sector die perfect in staat zouden zijn om dat sitje in de Europese Centrale Bank in te vullen. Mooi nieuws, we wachten het af. U, U heel kunt er een volgende uitzending aan wijden. Dat, dat zullen we zeker doen. Hartelijk dank voor de tip. Jan Mulder. Hij is lid van de liberale fractie in het Europese parlement... en dat is Philippe de Bakker ook. Dat is zijn collega uit België. En natuurlijk onze eigen Fred Stroomhans. En de lijn met Straatsburg is volgens mij alweer weg. Einde van de villa, we zijn er morgen weer. En zo meteen na half vijf het Radio 1 journaal met Lucella Carasso. Goedemiddag, we gaan het hebben over Muggen. Dat is een radiostation in Brazilië dat Muggen probeert te verjagen via hoogtonen. Daar gaan we alles over horen. Um, Zeehonden, de tour van 2013. En natuurlijk dat nieuws uit België... waar duizenden mensen hun baan kwijtraken in de Ford-fabriek. Dat na het nieuws van half vijf. En dat krijgt u weer van Mark Visser. Radio 1, het NOS journaal. De politie heeft twintig nieuwe tips binnengekregen over de diefstal uit de Rotterdamse Kunsthal. Gisteravond waren opnieuw beelden te zien van de roof, in opsporing verzocht. En de politie wil niet zeggen of er ook bruikbare tips bij zitten. Ziet er naar nou uit dat het regierakkoord van VVD en PvdA bijna af is. De onderhandelaars Rutte en Samsom ontvangen morgen verschillende maatschappelijke organisaties. Eerst komen de voorzitters van VNO, NCW en de FNV langs. En daarna schuiven de Unie van Waterschappen, het Interprovinciaal Overleg en de VNG aan. Griekenland heeft een akkoord op hoofdlijnen bereikt met de Trojka. Dat zegt minister stoer van Financiën. Volgens hem is er met het IMF, de ECB en de Europese Commissie... een compromis bereikt over de hervorming van de arbeidsmarkt. En daarmee zou de grootste horde zijn genomen. En op de A7 bij Boer Akker is een bus van Arriva uitgebrand. De lijnbus reed met ongeveer 15 passagiers richting Drachten toen er ineens brand ontstond. Waardoor is nog onbekend. De chauffeur zette de bus op de vluchtstrook en alle passagiers die konden de bus veilig verlaten. Dat is over de hoofdpunten uit het nieuws. Bonjour. Uh, verscheuren de Peabah. Hallo. Ja, verscheuren isie. Ké. Verscheuren. Vanaf nu bellen ondernemers zo lang en zo vaak als ze willen. Want bij Office Basis van Ziggo Zakelijk heb je nu volop bellen. Voor slechts 10 euro ex BTW per maand bel je onbeperkt naar 15 verschillende landen. Kijk op sigozakelijk.nl of bel 0800 0620. Even kijken, de telefoon die was gevallen tijdens het fietsen. Nou, Het scherm is helemaal kapot, aan- een uitknop is eraf. Repareren kost 300 euro. Zijn uw waardevolle spullen buiten wel verzekerd? Wel met een inboedelverzekering van ABN AMRO, aangevuld met buitenshuisdekking. Ga naar abnamro.nl slash inboedel. ABN AMRO, de bank anno nu. Kies Office Basis van Ziggo Zakelijk. Het alles in één pakket voor ondernemers. En krijg volop bellen nu tot 5 maanden gratis. Bel 0800 0620. Ik ben Joop en ik heb artrose. Dat is een vorm van reuma. Het beperkt me vaak in mijn dagelijks leven. Extra beweging helpt. Maar het gaat niet altijd door de pijn of stijfheid. Maar als het wel kan, laat ik de te staan en pak ik de fiets. Extra beweging zit al in de kleine dagelijkse dingen. Kijk voor tips en informatie op reumafonds.nl Bewegen helpt bij reuma.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 Kijk voor meer informatie op volkswagen.nl actie. Let op. Geld lenen kost geld. Als ondernemer ben je een ster in multitasken. Delegeren? Ach, voordat je het hebt uitgelegd heb je het zelf al gedaan. Elk probleem heb jij in een handomdraai opgelost. Ja, totdat je een arbeidsongeschiktheidsverzekering moet afsluiten. Het regelen van een AOV kan jou als ondernemer veel gedoe opleveren. Maar niet op ora.nl AOV. Direct een scherpe premie en hup, door met ondernemen. ORA. Direct geregeld. ANB nou, verkeersinformatie Het is vanwege de herfstvakantie minder druk dan gebruikelijk op de weg. De meeste dagelijkse files zien we in de Randstad. Een paar files vallen op. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam... is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen bij Hollenvaar Dat veroorzaakt 7 kilometer files vanaf Dorp. De rechterrijstrook is dicht. Op de A20 bij Rotterdam blokkeert een vrachtwagen de boel... bij Rotterdam-Krooswijk richting Gouda. veroorzaakt files op de A20 en ook op de A13 vanuit Den Haag. De A67 Eindhoven richting Turnhout... Bij Eersel 4 kilometer. Er is daar politieonderzoek. De rechte rijstrook is dicht. Het NOS Radio in Lucella Carasso. Goedemiddag. De formatie nadert zijn einde. Zo luiden de berichten uit Den Haag. En de onderhandelaars hebben allemaal maatschappelijke organisaties uitgenodigd. We gaan zo vanaf het binnenhof horen wie er in vertrouwen genomen zullen worden. De Grieken zeggen dat ze een nieuw akkoord hebben met Brussel, het IMF en de ECB. Alleen blijven die partijen nog stil. Dus we gaan vanuit Athene horen hoe dat zit. En natuurlijk aandacht voor Genk, waar de Fordfabriek in 2014 de deuren sluit. En dat leidde tot veel emoties vandaag in, in Genk, in België. 4500 werknemers verliezen hun baan, ook bij de toeleveranciers van de fabriek. Zo is de verwachting, kunnen duizenden banen verloren gaan. Louis Dekker is al de hele dag daar in Genk. Louis, wat, wat voor emoties heb je allemaal gezien en gehoord? Ja, het is echt wel heel, heel donker, heel deprimerend hier. Mensen zijn echt geschrokken. En dan kun je nog denken, ach... Dit zagen ze toch aankomen? Nee, dit zagen ze dus niet aankomen. Want het ging raar genoeg eigenlijk al jarenlang niet zo goed bij Ford. Maar mensen hebben het idee gehad, ach, het gaat al jaren niet zo goed. Deze slag, deze crisis, die overleven we ook nog wel. Dus uh, ja, het viel heel koud op het dak vanochtend en ook de manier waarop. Wat, wat bedoel je, de manier waarop? Nou, men had een soort erehaag gemaakt voor de leiding, de internationale, internationale leiding van Fort, die daar zou komen vertellen wat er zou gaan gebeuren. Die zouden opgewacht worden door werknemers, door bonden. En uh, nou ja, dat, dat was echt bedoeld als het moment dat die bonden, die werknemers even hun punt konden maken. Van jongens, je mag hier van alles doen, maar besef wel wat je kunt aanrichten. Besef ook wat wij hier decennia lang in de lucht hebben, hebben gehouden. Um, dat was het scenario. Iedereen was er ook heel vroeg. Maar die fortleiding leiding is helemaal niet opkomen draven. De, degene die de boodschap heeft moeten verkondigen... dat was gewoon de directeur van de fabriek. Die heeft een anderhalf A4'tje voorgelezen. Dat duurde twee minuten. En toen wist iedereen wat er ging gebeuren. Namelijk alle banen eraan. De fabriek dicht in 2014. En uh, sociaal, ja... Echt een ellendig scenario. En je zegt, decennia lang hebben deze mensen daar in die fabriek gewerkt, hebben ze die fabriek uh, laten draaien. Het is toch precies 50 jaar geleden dat die fabriek daar is neergezet. Dat, dat leek me ook een beetje een cru detail. Ja, dat is echt op de kop af vandaag. En natuurlijk bedoel, de wereld is op dit moment eh, niet zo hosanna dat je feest gaat vieren, omdat je 50 jaar bestaat. Maar het is wel het andere uiterste om te zeggen: we hebben een fabriek in Genk. die is exact 50 jaar geleden gebouwd. De eerste steen is vandaag 50 jaar geleden daar gemetseld. En uitgerekend, op die dag kom je met de melding. We gooien het dicht vanaf 2014. Ja, dat, dat, dat is niet al te tactvol, zullen we maar netjes zeggen. En uh, met name de, de werknemers en de, de vakbondsmedewerkers... die waren daar laaiend over. Die zeiden ook, het is maar goed dat de top hier niet is vandaag. Want anders hadden we die steen die hier 50 jaar gelegen metseld is... zo om hun oren gegooid. Om, om hun oren gegooid. Nou ja, ze zeiden het iets minder netjes, maar je snapt het punt. En het is natuurlijk treurig voor de mensen in Gent. Aan de andere kant is het wel weer goed nieuws voor de Spanjaarden. Want de productie van Gent die gaat toch naar, naar Valencia in Spanje? Ja, zo, zo kun je het uh, simpel samenvatten. En zo is het ook uitgelegd. En daarom hebben die werknemers in Genk nu het idee... dat zij dus te duur zijn en de Spanjaarden uh, relatief goedkoper. Maar zo heeft Ford het bij de Belgische, Belgische regering niet uitgelegd. Ford heeft vooral gezegd... Ja, uh, de overcapaciteit, simpel gezegd. Er zijn te veel fabrieken in Europa. Die overcapaciteit is veel groter dan wij tot nu toe dachten. De markt is veel harder ingestort dan wij vreesden. Dus we moesten wel wat. En op de een of andere manier: en vraag me niet naar de details, dat moeten we allemaal nog horen. Uh, komt het scenario in Spanje dan lucratiever? over dan iets in de lucht houden in België, wat al heel lang bestaat. Maar ja. Dat is toch ook, Louis, vanwege die loonkosten... want dat is toch algemeen bekend dat die in Spanje lager zijn dan in België? Ja, maar dat, dat wordt uiteraard nog niet als de reden uh, naar buiten gebracht. Ford zegt vooral, wij moeten ergens ingrijpen... en wij doen dat omdat het in de economie niet zo goed gaat... en die willen vandaag de wond nog niet extra groot maken door ook nog te zeggen... we gooien jullie dicht omdat je te duur bent. Zo wordt het niet verwoord. Zo is het natuurlijk achter de comma wel degelijk. En uh, ja, dat, dat, is, dat is echt wonderlijke nu in Genk. En dan moet je nog bedenken dat als ze daar een steentje gooien... 40 kilometer verderop, dan ben je in Born. Dus ze zijn nog jaloers op ons ook. Want Genk en Born liggen dicht bij elkaar. Netcar wordt wel gered. Morgen komt minister Verhagen daar vlaai eten om het te vieren. En een dag voordat Verhagen naar Born gaat, gaat Genk dicht... Nou, het, is, het, is, het was een hele wrange dag. Louis Dekker was dat vanuit België. Later deze uitzending meer hierover. Griekenland zegt dat er een akkoord is met zijn internationale geldschieters. Volgens de minister van Financiën is er met de IMF, de Europese Commissie en de ECB een compromis bereikt over de hervorming van de arbeidsmarkt. En dat was nodig om weer geld te krijgen vanuit Europa en het IMF. Connie Kees, onze correspondent in Athene. Connie, hoe is volgens de Grieken dat laatste obstakel nu overwonnen? Nou, volgens Toenaras, de minister van Financiën... heeft de trojka een, een paar stapjes teruggedaan... in haar eisen over de hervorming van de arbeidsmarkt. Dat ging bijvoorbeeld om ontslagvergoeding... voor werknemers en ambtenaren... Eh, die drastisch omlaag zou gaan. En, en daar waren de coalitiepartners... Eh, de socialisten en democratisch links het niet mee eens. En die zeiden, dit gaat niet om hervormingen... maar het gaat om het afbreken van, uh, van de arbeidsmarkt... van arbeidsomstandigheden. Nou, premier Samaras heeft wel de steun nodig van die twee coalitiepartners... om dat hele bezuinigingspakket door het parlement te loodsen. Uh, hij heeft uh, als conservatieve partij maar 129 zetels... van de 300 in het parlement. En uh, de Socialisten en Democratisch Links samen 50. Dus hij heeft die partijen nodig. Ja, en dan zou hij daar nu de steun van krijgen... nu Europa een stapje terug heeft gedaan. En hij zou ook nog vanuit Europa uitstel hebben gekregen... om. Aan alle eisen te voldoen. Uh, alleen vanuit Europa horen wij... wij kunnen nog niks bevestigen. Hoe zit dat? Ja, precies. Stunaris heeft dus niet een termijn genoemd. Uh, alleen dat er uitstel zou komen. Uh, inderdaad, een akkoord daarover is er nog niet... met de Europese partners. Al is wel duidelijk geworden dat ja, de politieke wil er is. Inmiddels zo wordt het hier in Griekenland geïnterpreteerd. Het probleem is natuurlijk dat uitstel geld kost. En hoe moet dat worden opgelost? Nou, Stunaris heeft denk ik een, een politieke uit hiermee gedaan, wat vrij ongebruikelijk is, want hij is geen politicus. Uh, zowel voor de interne doeleinden, naar de tegenstribbelende coalitiepartners toe... en naar de Europese partners en de trojka. En om te laten zien van ja, ik ben nu al maanden aan het onderhandelen... om uh, dit pakket voor elkaar te krijgen. Ik zit tussen de partijen in en ik wil die overeenkomst en dat uitstel echt rondkrijgen. Ja, en als je naar dat pakket kijkt, ik weet niet of daar al veel over bekend is... maar spannend wordt natuurlijk hoe dat uitpakt voor de economie... Dat, dat de economie niet nog verder achteruit gaat in Griekenland door die bezuinigingen. Heb je ja, daar een dat, beetje zicht op? Ja, nou dat is een probleem. In grote lijnen is het natuurlijk wel bekend. Het gaat toch weer om forse kortingen uh, op pensioenen en op salarissen voor heel veel Grieken. En ook lastenverzwaring door hogere belastingen. Uh, vooral per gepensioneerden moeten het, uh, moeten het weer ontgelden. En ja... De afgelopen week is er nog wel steeds gesleuteld aan allerlei onderdelen. Dus de details zullen nog wel uh, bekend worden de komende dagen. Maar ja, um, ja ik, ik zou wel zeggen Stunaris is gemangeld. Maar uh, ook nog meer wordt de bevolking hier gemangeld. Connie Keesje vanuit Athene. Muggen verjagen met een heel hoog onhoorbaar geluid voor de mens onhoorbaar. Dat klinkt als een goede oplossing. We gaan ook even horen of dat uh, ook echt zo is. Eerst krijgt u verkeersinformatie Wijnand Zwaan bij de ANWB. Een ongeluk met een vrachtwagen op de A4... verstoort de avondspits van Den Haag naar Amsterdam. Er staat tussen Zoetewaardendorp en dorp en Zween... acht kilometer stil. Er is ook wat lading op de weg terechtgekomen. De rechte rijstrook is dicht. En Een politieonderzoek op de A67 naar België... geeft 4 kilometer file bij Eersel. De rechte rijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carasso. De baas van de Tour de France, Christian Prudhomme, vindt dat er verregaande maatregelen nodig zijn om het wielrennen weer geloofwaardig te maken. De controles op doping moeten strenger en de straffen moeten hoger. Le, le, le monde du vélo. Euh, travaille depuis plusieurs années déjà. een vrai changement culturel. Maar ça ne va pas encore assez loin. En dans ce monde du vélo, qui doit faire un changement culturel, il y a les managers. Die uh, zijn absoluut essentieel en die moeten de garde-fous au sens propre. Prudhomme zei dat bij de presentatie van de route van de 100ste Tour de France voor volgend jaar. Gio Lippens, jij was daarbij. Hij kon Lekker. natuurlijk hier niet helemaal omheen hè, na, na de hele affaire Lance Armstrong. We horen hem ook zeggen dat de macht nu bij de bazen van de ploegen ligt. Zij zullen de dingen moeten veranderen. Hoe heeft hij dat uh, precies in gedachten? Nou, hij vindt dat zij hun verantwoordelijkheid moeten nemen. En dat ze er vooral voor moeten zorgen dat er geen dopinggebruik meer wordt getolereerd binnen hun eigen ploeg. Het probleem is alleen, en dat weet Prudom ook donders goed. En dat weten die managers, die bazen van die ploegen ook heel goed. Het zijn dezelfde mensen die er 10, 15 jaar geleden ook zaten. En uh, toen misschien wel een oogje hebben dichtgeknepen. Of het echt niet hebben gezien wat er allemaal gebeurde. Dus in ieder geval zijn zij deel van het probleem. En uh, dat probleem, ja, daar zegt Prudom wel over van... Uh, ja, maar we zullen er toch mee moeten werken. mensen die meewerken met het schoonmaken van... De sport, daar moeten we maar van accepteren dat ze een verleden hebben, als ze op dit moment maar bereid zijn om die sport schoon te maken. En de vraag is natuurlijk of de ploegleiding ook altijd weet uh, wat de renners doen, toch? Dat is ook niet altijd zo gebleken in het verleden. Nee, dat was in het verleden natuurlijk heel vaak. Het grote probleem is ook wel het probleem waar heel veel uh, ploegbazen zich altijd achter verscholen hebben, alleen de laatste tijd wordt toch wel heel erg duidelijk dat er echt sprake was van georganiseerd dopingmisbruik, dopinggebruik. En uh, dat die ploegleiders er wel degelijk van afwisten. Dus daar kunnen ze zich niet meer achter verschuilen. Maar natuurlijk een, een individueel, een idioot, hè, zoals we dat dan tussen aanhalingstekens zeggen, die zelf uh, allerlei middeltjes gaat nemen. Ja, dat doe je heel weinig tegen. Aan de andere kant, de renners zijn ook niet gek. En die weten ook uh, hoe streng de controles tegenwoordig zijn. Die hebben ook te maken met een bloedpaspoort. Uh, dus schommelingen kunnen meteen worden geconstateerd. En ze weten sinds kort dat uh, ze met en de kracht, alsnog alle titels, alle prijzen, al het geld kwijt kunnen zijn. En als we dan even naar het parcours kijken voor volgend jaar... hebben ze het veel lichter gemaakt... zodat je hem ook makkelijk zonder doping goed kan rijden? Ja, dat zou een hele goede zijn geweest en dat zou je ook verwachten. Maar nee, tegendeel is waar. De Tour van dit jaar is... of van komend jaar moet ik zeggen, is zwaarder dan die van dit jaar. De Tour die gewonnen werd door Bradley Wiggins. Minder tijdritkilometers en er zitten wel nog twee tijdritten in... maar de tweede tijdrit is een klimtijdrit... Uh, vier aankomsten bergop, een uh, start van drie dagen op uh, Corsica, waar het parcours ook uh, zwaar geaccidenteerd is. Ja, en daar zitten etappes in. Aankomst op de Mont Ventoux, aankomst op Alpe d'Huez. Maar wat is nou het mooie in die etappe? Vlak daarvoor moeten ze al een keer over die Alpe d'Huez heen. Dus in één etappe gaan ze twee keer Alpe d'Huez op. Dus de Tour wordt alleen maar zwaarder. En vond uh, de winnaar van dit jaar, Bradley Wiggins, dat ook, want die was er ook bij. Ja, die vond het helemaal niks hoor. Die, uh, hij zei wel nog een beetje diplomatiek van nah, ik heb me er nog niet helemaal in verdiept. En in dat kwartiertje waarin ik de route heb zien voorbij komen, dat heb ik allemaal nog niet tot me laten doordringen. Maar hij weet ook dondersgoed dat dit een hele moeilijke opgave gaat worden voor hem. Zeker als Alberto Contador er straks weer bij is, als de concurrentie weer op sterkte is. Uh, hij heeft zelfs al gezegd dat hij zich uh, niet zozeer op de Tour gaat concentreren, maar dat zijn hoofddoel voor dit jaar de Giro is. Dan is hij een van de renners die podiumplaatsen hebben gehaald in de drie grote ronden. De vuelta, de Tour en de Giro. En dat wil hij gaan bereiken. Dus ik denk dat hij zich al een beetje indekt. En dat biedt dan weer kansen voor uh, Froome, toch? Uit zijn ploeg. Uh, dat biedt kansen voor Froome. Dat biedt kansen voor uh, alle anderen die vorig jaar achter hem aan fietsten. Uh, het biedt onder andere kansen voor Jurgen van der Broek, de Belg. Wie weet. Misschien toch ook wel weer voor Robert Geesink. Uh, je weet het niet. Het zijn allemaal speculaties natuurlijk over een Tour die wel echt geschreven is op het lijf van de klimmers. Er zit trouwens wel een in. Uh, dat is heel mooi. In Nice op de promenade des Anglais. Prachtige boulevard in Frankrijk. En uh, ook dat is een onderdeel dat in mijn ogen niet kan uh, ontbreken op een toer van afslaglijst. Geo Lippens was dat vanuit Parijs. Dan Marco Verhoef, goedemiddag. Hoi. Elke dag een gaatje minder en een tintje grijzer deze week. Ja, maar dat tientje grijze dat zal dan uiteindelijk wel een keer gaan keren... Hoor. want de zon komt wel weer terug in het weerbeeld. Maar daar moeten we wel even op wachten. Vandaag was het op de meeste plaatsen inderdaad bewolkt. Alleen de mensen die in delen van Brabant en in Limburg wonen... Ja, die zeggen die weerman die zit er helemaal naast. Want bij ons is het prachtig zonnig weer. en nou, bij deze de weerman heeft het geconstateerd. Ja, en dat is ook, heeft ook zijn effect op de temperaturen natuurlijk. Want in Limburg is het gewoon 17 graden. En daar staat dan een schamele 13 of 14 tegenover... in het noorden en westen van het land. En de komende dagen... Uh, de temperatuur gaat omlaag en er komt ook wel wat neerslag over. Op dit moment trekt er vooral over Zeeland wat, uh, wat lichte regen en motregen. Nou, vanavond, vannacht en ook morgenochtend kan er her en der een spatje vallen. Daarna, morgenmiddag, gaat het van het uit weer opklaren... en dan is de neerslagkans voorlopig eventjes vrij klein. Vrijdag, zaterdag, waarschijnlijk droog. Misschien in de kustgebieden een buitje, dat zou kunnen. En het grappige van die bui is dat die misschien wel met wat, nou ja, hagel, natte sneeuw... En waar komt heel dat dan vandaan, de koude nou, lucht? Ja, dat heeft te maken met, met toch een behoorlijke portie, portie kou. Ja, die komt inderdaad aan, maar het is allemaal kortdurend. De koudste lucht hebben we vrijdag. En eh, dan is het op, op hoogte, 1500 meter kijken wij dan meestal naar... is het zo min 6, min 7. Nou, als er dan neerslag valt, ja, dan is de kans op hagel... en ook eventueel wat natte sneeuw is toch behoorlijk aanwezig. Maar goed, de modellen komen met heel weinig neerslag... en als er wat komt, is dat alleen in de kustprovincies. Dus ja... De meeste mensen zullen daar helemaal niets van ervaren. Wat die wel ervaren is de lage temperatuur. Want donderdag, vrijdag, zaterdag doen we het met een graad of 9 en 13 is normaal. Marco Voef, dankjewel. Tracy they don't know. Een meerderheid van de Tweede Kamer keerde zich voor de verkiezingen tegen de JSF als nieuwe straaljager voor de luchtmacht. Minister Hille van Defensie vroeg de rekenkamer vervolgens uit te zoeken wat het kost uit het JSF-project te stappen. Nou, dat onderzoek is nu klaar. De meest opvallende conclusie van vandaag. De strategie van de krijgsmacht moet volledig op de schop. Hoe hoort rekenkamer president Saskia Stuiveling. Als je het budget als uitgangspunt neemt moet links of rechtsom om absolute strategie op de schop. En afhankelijk van hoeveel toestellen van welke kwaliteit je dan aanschaft, heeft dat ook implicaties voor de andere krijgsmachtdelen. En dat betekent eigenlijk dat het de defensiestrategie voor de komende periode opnieuw bepaald moet worden. En dat betekent weer dat er consequenties zijn voor de bijdrage van Nederland aan het NAVO-lidmaatschap. Tot nu toe uh, rekende Defensie met 68 toestellen. In een reactie op uw rapport heeft minister Hille laten weten... Uh, 56, dat kan ook. Maar binnen het beschikbare budget is zelfs daar geen geld voor, zegt u. Nee, dat klopt. Overigens komen ze van 125, 85. Ons is gevraagd 68 door te re rekenen en de reactie zit op 56 toestellen. Maar ook dat kan dus niet? Nee, dat kan niet zonder dat dat majeure consequenties heeft... voor uh, de marine uh, en uh, de landmacht... Als binnen de huidige begroting wordt gerekend. Nou, heeft u ook gekeken naar de optie van de aanschaf van uh, andere merken? Um, maar dat heeft ook zo zijn nadelen. Ja, in alle gevallen uh, betekent dat vertraging. Want ook als je de JSF, hè, waar het toestel waar het nu over gaat, van de plank zou kopen. Met andere woorden, niet nu beslissen, maar veel later. Dan moet de F-16 veel langer doorvliegen. En uh, dat is een toestel wat eigenlijk aan het eind van zijn levenstijd is. En dat betekent dat je iedere keer meer moet oplappen, duurder moet oplappen, minder krijgt... want sommigen zijn niet meer op te lappen dan. En de exploitatie neemt ook heel erg toe, de exploitatiekosten. Wat zou u de Tweede Kamer dan adviseren? Uh, ons rapport heel goed te lezen en zich te realiseren... dat in deze kabinetsperiode de beslissing moet vallen. En waarom in deze periode? Omdat uh, het ja of nee aanschaffen van de JSF... Uh, um, een zogenaamd leveringsslot heeft. Eh, dat begint in 2019. En dat betekent dat je vanaf 2016 moet gaan betalen. En dat je vroeg in 2015 de beslissing moet nemen. Want anders is die vier jaar aanloop naar de levering niet te regelen. Dus als het kabinet, het nieuwe kabinet eh, niet uiterlijk in 2015 beslist om de JSF te kopen... en we willen hem later alsnog, dan sluiten we achteraan in de rij. Achteraan in de rij, ja. En dat is dus een grote vertraging. En dat is een vertraging en die kost weer geld... want dan moet de F-16 weer langer in de lucht worden gehouden. U hebt het helemaal in de gaten. Het is kiezen tussen de Duivel en Beelzebub. Um, maar daar is misschien de Tweede Kamer voor. Dat zei Saskia Stuiveling tegen Wilco Boom. Muggen afschrikken door een hoge geluidstoon. Een Braziliaans radiostation heeft drie weken lang... een toon van 15 kilohertz uitgezonden tijdens de dagelijkse uitzendingen. Dat geluid is voor mensen niet te horen... maar het zou dus een prima middel zijn om muggen mee te verjagen. De boodschap was dan ook... zolang u naar ons luistert, wordt u niet geprikt door de muggen. Bart Knols houdt zich bezig met muggenbestrijding... is ook verbonden aan de Nederlandse Malaria Stichting. Goedemiddag. Het klinkt mij in de oren als een heel slimme manier om luisteraars te trekken... maar dan moet het natuurlijk wel waar zijn. Ja, was het wat maar. Het is helaas. niet waar, volgens u? Nee. nee er is uh, tot op heden nog nooit enig wetenschappelijk bewijs uh, geleverd... dat inderdaad een ultrason geluid muggen uh, op afstand kan houden. Dus helaas werkt het niet. Is, is het ook wel eens uitgeprobeerd? Um, het is uh, vele malen uitgeprobeerd. Er is zelfs ook al via de radio, Gaan wel terug naar 1985... toen men het voor het eerst geprobeerd heeft in Canada... En ook daar bleek het niet te werken en ze zien is het eigenlijk verdwenen. En nu komt dus in één keer weer dit Braziliaanse bureau terug met, dezelfde, met hetzelfde idee. Uh, en ja, en het is nu ook nog eens een keer dat dit uh, een hele grote prijs gewonnen heeft bij het Kampfestival. Ja, want om nog even terug te gaan naar dat er geen be wetenschappelijk bewijs voor is. Er is wel eens onderzoek naar gedaan dat ze zo'n hoge toon uitzonden en, en dan kijken wat de muggen deden. En sterker nog, ik heb vandaag nog hier in het laboratorium. Uh, mensen laten zien met het uh, behulp van een uh, mobiele telefoon waarop ook zo'n 15.000 hertz uh, signaal wordt uitgezonden en met die telefoon uh, mijn hand in een kooi met muggen gestoken en dan kun je met eigen ogen zien wat er gebeurt. Hier wordt gewoon gebeten en de beesten trekken zich er helemaal niets van aan. Dus u zit nu onder de bulten? Ik heb uh, inderdaad wat bulten op mijn armen op dit moment ja. Ja en uh, wat is de reden dat u zich hier zo druk over maakt? U noemt al ze hebben er ook nog een prijs mee gewonnen. Wa waarom maakt u zich zo druk? Wat is probleem van dit soort producten. Kijk, als je op een gegeven moment mensen die naar de radio zitten te luisteren, als je tegen die mensen vertelt van blijf aan je radio gekluisterd, want je bent nu beschermd tegen muggenbeten, dan geef je die mensen een valse schijn van bescherming. En mensen denken dat ze beschermd zijn tegen muggenbeten, maar zijn dat in feite niet. Plus, en dat is wellicht nog erger, mensen zullen daardoor niet de gebruikelijke middelen gaan toepassen om die muggen bij zich weg te houden. En dan denk we bijvoorbeeld aan de smeerseltjes die je kunt krijgen om aan te brengen op de huid omdat mensen dus denken, ja, ik ben beschermd door de radio, ja, dan hoef ik andere dingen niet te doen. En daardoor lopen ze dus een hoger risico om gebeten te worden. En eventueel een infectieziekte zoals malaria en knokkelkoorts, zoals die voorkomt in Brazilië, om die op te lopen. Nou, dat is natuurlijk zeer onethisch wat hier gebeurt. En heeft u kan benaderd waar, waar die prijs is uitgereikt aan, aan deze radio-uitzending uh, of aan dit radiostation? Uiteraard. Er is een, inmiddels een maandenlange communicatie met het Cannes Festival uh, geweest. Um, helaas uh, heeft het festival, ondanks het feit dat zij ook alle wetenschappelijke uh, verhandelingen hebben voorgelegd gekregen dat het niet werkt. Plus een filmpje wat we gemaakt hebben om aan te tonen dat het signaal niet werkt um, als je je arm in een, in een kooi met muggen steekt. Um, heeft het festival toch besloten om, uh, om de prijs niet terug te trekken bij de Brazilianen. En ja, rest stond niks anders dan het gewoon kenbaar te maken aan het grote publiek. Ze hebben het drie weken lang gedaan. Ze doen het nu niet meer. Uh, ja, Dus heeft het, heeft het nog wel zin, uw protestactie? Of wilt u voorkomen dat het nog een keer ergens gebeurt in de wereld? Precies. Dat laatste is, is van belang. Uh, wat wat zo'n grote prijs doet, is dat hij de, de industrie voor dit soort bogusproducten... voor dit soort producten die niet werken, alleen maar aanwakkert. En wat je gaat zien, is dat er straks meer en meer van dit soort producten op de markt gaan komen... Ook de appjes die je voor de mobiele telefoons kunt downloaden... die op dezelfde manier werken. Dat is al een megagrote industrie wereldwijd. Daar worden miljoenen aan verdiend. En het is gewoon pure volksvlakkerij. En dat zijn de apps die er ook zijn voor de, uh, voor de muggenbestrijding. Maar die werken ook niet. Die werken op precies dezelfde manier... als dat hele idee van de radio. Dus je hebt een appje wat je downloadt op je smartphone. Geeft ook een ultrasoon geluid af. En zogenaamd word je daarmee beschermd. Nou, Die liggen in de appstore voor... sommige zijn gratis, andere kosten tot 2,39 euro... Het is gewoon pure misdaad wat hier gebeurt. Bart Knols, uh, u strijdt verder hiertegen. Dank voor uw reactie. Graag gedaan. Goedemiddag. Na het nieuws van vijf uur zijn we terug met het Radio 1 Journaal. Dan gaan we naar Den Haag om te kijken wat er allemaal rond de formatie gebeurt. In die eindfase, zoals ze zeggen. Tot zo. Kerstgeschenken stress. Ga gewoon naar Tintelingen.nl tintelingen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 Uitpakken en meer beleven. Ultieme winterpret in het Vooralbergse Brandnertal. Voor gezinnen met kinderen. Kijk op Austria.info. Dit is Radio 1.